1 Uur. Ember Bransen met het NOS-journaal.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 In Rijmerswaal, in Zeeland, is politieke onrust ontstaan over stroperij. De ChristenUnie en leefbaar Rijmerswaal willen van het gemeentebestuur weten... waarom er sinds twee maanden, s'avonds en s'nachts... niet meer wordt gecontroleerd op stropen. In de omgeving worden vaak illegaal herten en hazen gevangen... en ook worden netten van vissers leeggeroofd. Omdat de stropers vaak bewapend zijn... willen de partijen dat ook de opsporingsambtenaren wapens krijgen. Bij een aanvaring in de Volvo Ocean Race is een dode gevallen. Gisteren botste de Deense zeilboot Vestas op een vissersschip. Een van de vissers kwam om het leven. Negen anderen werden gered. Het ongeluk gebeurde niet ver van Hongkong. De oorzaak van de dodelijke aanvaring in de Volvo Ocean Race is nog onbekend. Op een aantal plaatsen zijn vanochtend ongelukken gebeurd door gladheid. In het noorden waren winterse buien, op andere plaatsen was de natte weg bevroren. Bij de ongelukken, zoals op de A2 bij Oude Rijn en de A27 bij Werkendam, was voor zover bekend alleen blikschade. Ook komende nacht kan het glad worden. Het weer in het zuiden. Kans op winterse neerslag. Het wordt een graad of 4, maar tijdens buien is het een stuk kouder. Morgen bewokt, soms wat regen of natte sneeuw bij opnieuw zo'n 4 graden. Na het weekend minder buien en hogere temperaturen. Dit was het NOS Short. DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de randstad viel op de A27, Breda richting Utrecht. Tussen Hank en Gorkum 8 kilometer door een spoedreparatie. De rechterreis ook is dicht, vertraging is drie kwartier. Verkeer richting Utrecht, rijdt het beste om via Waalwijk en Den Bosch over de A59 en de A2. Tot zover de verkeersing. In ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leke, leke.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 Niemand kan. Ze heette Vladimir en was de schrik der zee. Dus drink op Vladimir en op alles was ze deed. Waar haar schip verscheen was ze erg groot.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 drink kom laat niet Larimerie Ze was de schrik der zee Dus drink op Larimerie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 zij host dapper mee Geen traan wordt weggepinkt Maar iedereen die zingt Ik voel me rijk, rijk, rijk als een olieshack Ik voel me rijk, rijk, rijk als een olieshack Lieve mensen zat er in de grond Maar bier, dan was het nog veel leuker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 Ze toch veel leuker hier U hoorde de muziek van Johnny Hoes met Zo Rijk als een Oliesjank. En dan de muziek van Bobby Klein. Met de Mijn Vader is Cowboy. En ook natuurlijk nog Tom en Dick 1969 met de Bloody Mary. En de volgende artiest was in 1944 Ging die trouw Met de Arnhemse Hendrik en Gertruiden. Met bekend als Ria Kuiper.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 Liefde en trouw, maar een spoedig voorbij. Je bent als een beeld idee die slecht. Toen niet naar hier, Maar een badje vier van langs de op een lekker vatje bier. Al oh, kreeg hij nooit het lintje van liefste op zijn borst. Dankzij de brouwer hebben we nooit meer dorst. Heen. Dus maak je borst en je glas maar nat en zeg ons plechtig aan. Leve de man die het bier uit bot van je hip en Leef bier de man die het bier uit van en de bier Ja, dan ging jij nu ook al. Aan ja, ja. die biervliet woonde een man.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 zijn de vrouwen, hebben we nog meer borst, nee, nee. Dus maak je borst en je glas, waar een dan achter ons blijft te gaan. Leef voor de man die het bier uitkomt, maar je hindert de bier vooraan. Nee, doen... Ja, hij gaat, hij gaat maar. Ja, we danken nu bij deze, de ontdekker van het glas. De maker van het vat, van tapkan en koolzuurgas. Maar voor de allergrootste, voor hem houden we 5 minuten stilte voor de ontdekker van het bier. 1, 2, 5. Oh, kreeg hij nooit het lintje van een ietsje op zijn pas. Dankzij de brouwer hebben we nooit meer dorst. Nee, nee, dus maak je borst in je glas maar een hand en zeg ons plek te graag. Leven de man die het vier van je hiep de biep, hoera. Hip hiep, hiep, hoera.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 erof ik ook kwam nee, maar trof ik zo een wende als in oude amsterdam daar gelegen aan het ei. leven zij daar vrij en blij komt in gepoetste blikjes vreemde vogels met hun stickies uit de monden de wolken rook Als liepen zij op oliestook spiddikauw met een tanden geen parkeerplaats meer voor handen en daar sta je op de stoep klein door de poep ja het is toch druk genoeg op de straten in de kroeg waar Bolle Jans een biertje heist en de jukebox vrolijk reist. kreist. Ze vrolijk rijdt daar elke week op een zaaltje in 2G. Lijkt de baby op zijn vader, wordt het wel een keizersnee. Van een metertje of twee Amsterdam holarij. Big city, big city. Big city. Big city. You're so pretty.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 You are so pretty. Big city, big city, big big city. You are so pretty. Big city.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 Gekust. Ik heb nu eindelijk mijn rust. Ik ben gelukkig zonder jou.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 tot naar Zandvoort, uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. He's